Wij beginnen de Zogerles 158. Pagina Kuf Yudbeth 112. De regel 3 van de tekst van de Zoger. Wij zijn te midden van het opbrengen van man opdoen tegen van man door Rabbi Ela, uh, Elazar. Na het vertrekken, na vertrokken te hebben van Rabbi uh, Rav, Rav, Rav Menasheb, en hij opende, hij citeert een vers uit de Heilige, uit Psalmen, en hij gaat verder daarmee, uh, hij, hij is nog steeds bezig met, die, met dat vers. Uh, herinner je nog? Maar af hoe groot is uw uh, goedheid? Etcetera. De regel 3. Ot, kuf, het 108. acht. Tufka, dubbele punt. Da, orde, pare, bayoma kadma, punt. Toefga, dus hij neemt het woord in ogenschouw. schouw. jou jouw goedheid. En hij kijkt naar het woord. En hij zegt, daor, dat is het licht, de idbare, dat geschapen werd bij joma kadmaa op de eerste dag, de eerste dag van de schepping. Punt. Asher Tzavante Larege, dan neem je nog een stukje van, van, dat, van uh, dat, van een ander vers, wat wij hebben ook uh, wat hij al eerder heeft geciteerd, dat jij hebt verstopt voor hen die jou, die ontzag voor jou hebben. Dat stukje neemt hij nog eens gauw. En dan dubbele punt. Begin vier. De ganis lei litsadikai bahahu alma begin via de Ganis omdat die verstopte hem voor de rechtvaardigen in die wereld. In de wereld, in de toekomstige wereld. Punt. Dan, dan nog een stukje, nog een woord van het vers Baalta, waarover de scheppers gezegd wordt dat hij maakte dat jij maakte, de schepper, dus van de schepper, da gan eiden illa. dat woord paalta, dat wil zeggen, dus de dat betekenis daarvan is, dat jij verrichtte, jij maakte, jij de schepper maakte, da, da, dat is gan eden illa'a, dat is de, het hogere paradijs. Punt. Dichtief. Maar 5 le shifte Pa Pa'alta shem, veda pa'alta le chosin bach. En nu geeft hij dat vers, waarin dat woord pa'alta, jij maakte, gebruikt wordt. En dan zegt hij, na de laatste punt, de regel vier. dichtief want het is geschreven. Um, in Shemot, in de Torah zelf, in het tweede boek van de Torah, Exodus, daar is het geschreven: Exodus 15. That, machon l'Shiftecha. Machon is zo'n soort van fasting Vesting voor for voor jouw verblijf. Pa'alta, maakte jij. Maakte Hashem. Pa'alta Hashem. Maakte Hashem, maakte jij Hashem wedahu, dat was het einde van de vers, wedahu, en dat is wat elders staat geschreven in, weer in hierim in de psalm 31 staat uh, het, pa'alta lehusinbach, dat jij maakte dat voor hen die zich verlaten op jou, of op, u, op, u, op, op jou, of op hem, dat je maakte voor hen die uitkeken naar jou. So, dus hij neemt het woord paalta uit twee plaatsen. Uit het tweede boek van de Torah en uit het uh, psalm, psalmen. En hij vindt daar bepaalde uh, verbanden, bepaalde nieuwe bevattingen, etc. Het is natuurlijk... Aan hen was het nog gegeven... Aan... aan van die grote zoals hij... Eh, maar verder... Zijn generatie... Zij konden nog... Ja, dat zij... Tot misschien... De tijd van... Zelfs de tijd van Talmud al... Konden ze dit, hadden ze die verbanden niet kunnen meer zien. Maar... Tot ongeveer... Het jaar twee, 200 konden ze ook nog in de, to, de Torah zelf uh, de geheimen in van de Torah zelf uitluizen daar en eruit halen uit de Torah die geheimen. Aan ons is het absoluut niet, niet gegeven, uh, niet aan ons, maar ook vanaf dus, uh, het, het jaar 200 in verder absoluut niet gegeven. Ari had weer dat van de zomer overgegeven. Geput. En het is, uh, is absoluut uh, een gesloten boek. Torah is... Um, we gaan naar Hasulam, de rechterkoloog, de regel veertien. Op Even de, op de, het op de laatste woord in de regel, het één woord in de regel 13, dat was op de laatste les, daar staat het een fout gescand. Moet het rakien staan, moet het dus in plaats van uh, de tweede letter res, moet ayen staan. Ja, in de de regel 13 in de rechterkolom, 14 de regel 14, de referentie uit hoofd, 108. Tuvha da or vyhule. Tuvha hoe, 15 haor, še nevra byom, harishon, še elma se brejšit. Zekan de hejne is. Zekan de mondk dichtav. Er de referenzie van od kuf het. Tuvha, da or, we hule. <laughs> Jouw ja goedheid. Da or, dat is het licht, we hule. Tuvha. En uchadi dat eigenlijk na het woord hule moet het een dubbele punt staan. En niet een puntje. Tuvha, hoe. 15. Ha, oorsche, nee, wou, bij jou, Marie, Tof, ha, jou, goedheid. Dat is het licht dat geschapen werd op de eerste dag. En hij hey voegde toe, Shelma Sebrechit, van de scheppingsdaad. Van de, de eerste dag van de zeven dagen van de scheppingsdaad. 16. Maar scherts, afanteler je, gedoog een stukje van een uh, uh, vers, dat jij verstopte voor hen die ontzag voor jou hebben. ai nu dat wil zeggen. Bishwilche gaan zo, ze diek in Leolam haho, omdat jij verborg, had hem verborgen. Voor de rechtvaardigen, zeventien, in die wereld, dus in, in die andere wereld. Punt. Paalta, jij verrichtte, jij maakte. Zehu, gan, eiden, heilion, dat is het hoge paradijs. Achtien. Alles komt straks duidelijk. Dat is het Hoge Paradijs, Shekatu, katoef, dat is geschreven staat. Maar gewoon the alta Hashem. De vesting, een vesting voor jouw verblijf, maakte Hashem. Punt. Zeghu negentien, pa Alta de Dat is wat in een andere vers, in een andere, in psalmen geschreven staat. 19 paar alta die jij maakte voor hen die uh, uit, naar jou naar je uitkeken, of die zich verlaten op jou. De schepper. 20 Piroes de uitleg toelicht האור שנברה ביום הראשון הוא 21, האור, שהיה אדם הראשון צופה בו מסוף 22 העולם ועד סופו. האור 20 שנברה ביום הראשון, het licht, dat geschaffen werd op de eerste dag. 21, haor, dat is het licht, waar waarmee, waar waarmee de eerste mens kon zien met lam van een uiteinde van de wereld tot de andere, tot het andere. 22. We hebben dat een beetje geleerd in de, ook in de in de in de, in de de Saba, in de letters van de Saba. En we hebben net geleerd dat het ook in de letter TET letter was. En de letter Ted is ook beginletter van Tufga, van dit woord ook jouw goedheid. TOF. En we hebben geleerd daar in de letter Ted ook dat het. Wat is tof, wat is het goede, dat is dat licht. Dat verborgen werd voor de rechtvaardigen. Dat primair licht. Ehm. En we zullen zien, we zullen leren wat is dat voor licht. En we hoe hoesod 22. Hey pamim, orde ane 23. rishon de masse brichit. En dat is het geheim van vijf keer het woord oor, het woord licht, dat vijf keer wordt gebruikt het licht, het woord licht, dat gezegd werd, 23 bij Omri schon de Maashebrichit op de eerste dag van de scheppingsdaad. Daar wordt vijf keer gezegd, uh, daar staat, wordt vijf keer gebezigd, het woord oor, licht. En het licht, het woord oor, dat is echt uh, dat is, wat, dat is wat hij zegt, dat, um, dat, dat het licht is dat verborgen is voor de rechtvaardigen. Want we hebben geleerd, ook daar geloof ik, dat hij zei toen dat, omdat uh, de schepper zag dat daarna de generaties zullen komen die van... ...watervloed, en van Babel, van de toren van Babel, en zet etcetera, en dat zij zullen gaan zondigen, dan had de schepper dat primair licht uh, verborgen, alleen voor de rechtvaardigen. Ook dat zien we, dat het, dat het uh, wijst erop dat men moet verdienen. Het kan niet anders. Een mens moet verdienen, wil hij verder, moet hij uh, zich ervoor lenen dat hij bepaalde dingen laat en andere dingen aandoet, verkrijgt. Dus hij moet zich geschikt maken voor wat hij wil. Het is alles in de handen van de mens, maar wij moeten wel ons aanpassen. Dat wil zeggen, de overeenkomst naar eigenschap. 23. Let's, let's addicae, 24. Bahau, alma voor de rechtvaardigen in die wereld. Dus in die wereld, in die betekent niet in deze, maar in die, dus die daar ergens is. Hainu, ba alma de atee. Dat wil zeggen, in de wereld, in de toekomstige wereld. Letterlijk in de wereld die zal komen. Die komt die 25, aor haze nignas gnaz Sudot shem cedig ve cedig 26 schel ima ja, vijima Anikra alma de ate van de van, ik vertel het dan direct van koma tot koma ki uh, wand 25 A let op wat Dat licht, dat primer licht, Nignaz is verborgen bij jezoodot, zadig wat zedek. In de jesodot, dus in de jezood van mannelijk en vrouwelijk van wie, van zadig en zedek. Jezood van het mannelijke van Abba voima. ja, Abba is zijn Yesod, they hate Tzadik, and the Yesod from the Ima hate Tzadik, from Abavu Yima, the, the Yesodot from the Abavu Yima, and the Alma the Ate, Abavu Yima, Abavu is Bina, and they hate the world, the toekomstige world, see that, the toekomstige komstige world, is not a place that uh, geographisch is, het is de toekomstige wereld, is de Abu Dat heet de toekomstige wereld. En in hen, zo Dood, in de Jesoot van Abu daar is verborgen het primair licht. Hoe komt dat? Wat denk je? Wie kan het zeggen? Wat is de schepping van de wereld? Welke. welke Entiteit is dat. Welke, welke, ik bedoel, de, de zeven zee, dagen van de schepen. Ja. wat is dat? Dat is, welke, welke sferot? Nee, maar, oké, okay, Geset, Geset is alleen maar de eerste sfera. De eerste dag is Geset. Maar, ja, ran Pin en Oekwa, bruin, dat is duidelijk, Pin en Ze ran Pin en Oekwa, van wie ontvangen ze? Zee ran Pin ontvangt van wie? Altijd van ontvangt en, en, en, eh, van een hoger, ja, van Abu Yima. Ja, op de, op de, van de Bina. Dus dan, dat licht komt, dat licht voor de, voor de schepping, om de wereld te scheppen, komt van Abu Yima. Ja of niet? En, kan je zeggen, de heerster, maar goed, maar dan toch wel van Abu van de Bina. En wat is dan het laatste station voordat het komt naar. Naar de zeerampien zullen. Mm -hmm. Dat is Yesodod vanaf van Yesod. Dus in de Yesod van de Abouima, daar, daar is verborgen dat licht van de schepping. Het licht van de eerste dag van de schepping. Want zij geven dan het licht aan, de, aan wie? Aan de eerste dag van de schepping. Wie weet of niet? Zij geven dat de, de Abouima via hun Jesodot Geven het licht aan geset. Ja, Gesset is de eerste dag van de schepping. Dat is, daarom is het ook, zie je, zie je op die manier kunnen we dat zien. We, we elu 26 na de koma. elu tzadik, we zedek 27 nikra, i, uh, jerecha. En deze zedig, zedig, we en deze, dat mannelijke jesot, en de vrouwelijke jesot, die heeten jerecha. Dus zij die ontzag voor jou hebben. Alchem koch agnizoshaba hem, vanwege de kracht, uh, dat verborgen is in hen. Om hem dus kijk okay, dus om je hem de linkerkolom de eerste regel met kabel haar or haar ela dat licht wordt ontvangen euh, door de tzadikim door de rechtvaardigen Oké. Okay. dus met andere met andere woorden kijk, de rechtvaardige, dat is, hij bedoelt hier zeer grote rechtvaardigen. en alles is er in één mens natuurlijk, maar hij bedoelt in het algemeen, dat zij kunnen, dat zijn rechtvaardigen die uh, kunnen man doen opbrengen tot de je tot de jesodot van de aboeim. Dus, net, die, ze kunnen dus komen tot de, het begin, de beginpunt van het Scheppen van de wereld. Heb je? En dan ontvangen ze dan dat licht dat verborgen werd, dat eigenlijk de, het eerste primaire licht was. Paalta 1 naar de punt. Paalta. Daar gaan Eden ila, dat zijn allemaal zijn bevattingen, zijn uh, over, overpeenzingen, wat hij nu bekijkt, die versen nadat hij. Uh, Rabbi Elazar uh, van Ravah Saba, uh, door Rava Saba geholpen werd, dat hij in staat werd gesteld om uh, het licht van Atik, het licht van de Gmartikun te zien, overkoepelende Zivuk te ervaren, uh, dat hij in zijn bevatting, dat hij nu zelf in nu doet de man opstegen. Die dus zo so ver strijkt. En dat is uh, wat hij ook ons laat horen. Paalta, jij deed, of jij maakte. De schepper. Daar gaan hij de nila Hij kijkt naar de, de woorden en hij zegt. Dat is de bovenste. Het uh, bovenste paradijs. Gaan eten is paradijs. Double lachen Katuf asher drit safanta shepirushu še baim balavush yakar fir de tsadik ve begnizo mehusim ba gewoon hoor dat ontvankelijk maken. Wat je begrijpt, is niet zo, zo belangrijk. Wat je ontvangt, daar, daar gaat het om. De hele onze studie is alleen om die rangai te ontvangen van al die vijf lichten van jouw ziel. Van jouw neshama. dat is wat wij moeten ontvangen. En dat de kennis is, dat zal erbij. Kie daarbij. kodem lachen, katu, want daarvoor... Is het geschreven? Ashertza Fanta, dat licht dat jij hebt verborgen. 3. Shepirushoda, dat betekent. Shehamohin, baiim dat de mohin, komen, balavoushia kaar de tzadik, komen in een duur, duurzame, in een duurzame in een duurzame bekleding Van zadik en tzaddik Die in verborgenen. Herinner je nog. Altijd van de jesodot. Wat komt. Welke licht komt van de jesodot. Altijd we hebben geleerd. Van de jesodot. Dat is de. Komende. Komt het licht oor. Chassadim. Dat is. Dus dat is wat hij ook zegt. Dat. Van. Dat de morgen komen. In bekleed in dat duurzame, uh, eh, bekleid, duurzame bekleeding, dat is dus de Orcha Sadim, van de Tzadik en Tzadik, van, van de Jezot, van een mannelijke Jezot, een vrouwelijke Jezot, eh, in het verborgene, in het verborgene. Mehusim, Ba'elul die bedekt zijn in deze bekleidingen. In bekledingen, die, deze bekledingen, dus de Orgasadim, we weten dat, hij zal ons goed uitleggen. Dus ja, de ja. Mogin, Mogin, dat is orgochma. ja, die, dat komt, uh, dat komt uh, in, bekleed in die duurzame bekledingen, dat is dan Orgasadim. Dus Orgasadim dat uh, die Mogin. En dat leveren de jesodot. Goed onthouden altijd. Dat jesodot die brengen dan. Die geven dan uh, dat licht chassadim. Door hun zwoek maken ze. Brengen ze. Da, geven ze dan. Uh, leveren ze de chassadim. Terwijl uh, de zwoek in, in het hoofd. Dat is zwoek waar de gochma komt. Vandaan komt. Uh, zwoek in de p. In de woek, in de p. Ja, in de p. Dat is die woek. Waar daar komt de Chokma. Eigenlijk daar is Chokma. Maar, uh, maar de woek van de Jesu Do, daar komt de Chassadin. Hij zal uitleggen. Vijf. We kan katuf pa alta, maar hier is het geschreven pa alta. Jij hebt gemaakt. Shamashmaut hij Pulazes, gluya blihakis, suyamur. Maar hier in het volgende wat hij ons vertelt, is het geschreven paalte, jij maakte. En maken dat is iets paalte, dat woord paalte, dat laat zien dat dat betekent, Shabashmaoud betekent, betekent, is dat dit een pulagluya, dat betekent dat dit een uh, onthulde handeling. Onthulde. Blij ha-kissui zonder de bedekking zoals gezegd werd. En hij brengt een bewijs. Mie van het vers 7. machol le ha de hainu pe'ula en dat staat op de stok vers Macholni Siftega paal ta' Ashem, vesting voor jouw verblijf. Maakte Ashem, de Haino dat wil zeggen. Beulash le maugluja. dat wil zeggen dat is de een volmaakte, onthulde handeling. Punt. Hij wil het combineren, hij wil laten zien ons dat uh, er is licht. Gogma, dat komt uh, uh, op, op, op, een, op een of andere manier en hoe, hoe dat functioneert op zichzelf. En dat, de, dat is de hogere. De hogere hebben alleen maar gogma nodig, hebben ze geen, geen orgasadiem nodig, geen bekleding nodig. Maar de lagere hebben altijd bekleding nodig. Ze kunnen de go Gochma niet ervaren zonder bekleding van de chassadim. Ook in onze wereld, absoluut onmogelijk in onze wereld, om eh, Gochma te ontvangen zonder chassadim. Anders is het alleen maar snedende, snedende, snedende kracht. snijdende kracht die, die duisternis. is. Het is een donkere, duistere wijsheid. Wat we hebben ook gezien bijvoorbeeld in de middeleeuwen. In het middeleeuw ook precies wijsheid. Men zag dat wel. Maar absoluut in het donker. Dat, zonder chassadim kan de wereld niet bestaan. Omdat wij weten dat het Tsimtsumbet. Ja, het Bed is... Uh, niemand kan negeren, het is een zo'n bed, zo so is de wereld gemaakt, dat het 6000 van de ja, jaar van de correctie, moet verbondenheid zijn, tussen malgoed en dina dat betekent dan, ook hier op, hier op aarde, absoluut, moet het altijd, altijd bedekking van de chassadim, altijd dat moet je altijd zorgen dus altijd de tweede bodem altijd het shin ja, het kan niet, ik kan het niet verdragen. Ja, dat kan niet verdragen, juist. We kunnen niet verdragen wanneer wij geen chassadim oproepen. Als je chassadim oproept, is het wel draaglijk. En zelfs aangenaam worden. Alleen, ondraaglijk wordt het, als het ondraaglijk naar jou gevoel wordt. Dat betekent dat jij wil gogma aantrekken, koste wat kost. Dat op dat moment... Voel je dat snijdend gevoel of uh, drukte in alles? Dan ophouden, eerst stoppen en dan, en dan even gaan liggen of zo of iets anders. Maar dan weer komen en opwerken bij jezelf de gastadien. Het is werk, het is niet anders. Het komt nergens vandaan. Het moet van jou komen. Alleen van ons. Door de houding. Niets anders. Alles is er. En hoe komt het dat opeens te zitten, uh, voel ik mij heerlijk en dan opeens voel ik mij rot. Hoe kan dat? Als ik mij rot voel, dat betekent dat ik dan op, op, op, uh, direct wil iets naar binnen krijgen zonder, zonder, zonder omhulling van horengesedien. Altijd zo doen. Geen beslissingen nemen, of forens we eerst. betekent eerst opklimmen naar de Bina, en dan beslissingen nemen. Acht. Na dit punt. kipa alta maar al gan En hij uh, verklaarde dat, of hij redeneerde dat, dat Pa'alta, het woord pa'alta, dus hij maakte van het vers, hij maakte, is gezegd over Gan Eden over het Hoge Paradijs. Negen Shehu nifal, al miklal eloha mochen, a kodmim bakatuf. Dus kijk nou wat, die zegt ons iets, dat het, het woord pa'aita betekent, zoals hij ons had gezegd, dat dit hij maakte, en dat is, uh, betekent, dat dit uh, verwijst naar, als het ware, naar een on onthulde houding, onthulde handeling, onthulde betekent zonder, uh, zonder gassadim, zonder oor gassadim. Alleen dus betekent hij de hogere, zie je, zonder orgasadim, betekent alleen gogma, en daarom is het, zegt hij dat, dat dit gezegd wordt over de, bo, over de, het bovenste, het bovenste paradijs, dus in het bovenste paradijs, dan kan dat wel zonder gasadim, blijkbaar, zie je wat hij zegt ons, dat, hij, dat hij, uh, uh, uh, wordt beïnvloed, via a wordt gemaakt, niet dat die wordt gemaakt en komt uit of verschijnt, miklaal van, van het totaal van deze mogen voorafgaande uh, in het vers. Hanno Hagin, behol, schiete al, niet die plaatsvinden in alle zesduizend jaar van de uh, van de, de alle zesduizend jaar zesduizend jaar van de schepping. Elf. Het is zeer, het, het is wel beter wat wij leren, maar dat doet er niet toe. Wat, als, als wij al, al de, de, de lijn houden, ja, de lijn moeten we dus dus de, de wat hij ons vertelt we ijsje schuurde tot uff maar af tof haasertza fante twalif leer je en dan de betekenis van het vers zal zijn van de vers dat vers wat we leren maar af tof hoe groot is jou goedheid twalif haasertza fante leer je he is dan dat primaire licht Ascerta van die jij hebt uh, verborgen, verstopt voor jou, voor hen die jou ontzag voor jou hebben, dat dat zijn Shemamorhin, de Alfish niet, dat zijn de mogen van het totaal van de 6000 jaar van de schepping, morhin, dus Gogma. En ik wil dat al deze van de 6000 jaar van de schepping pa alta, jij makte, al je deed, wat is belangrijk, door 14, als je de Atik Door de grote Zivuk van de Atik Jomon. Lekhozinbach, voor hen die uitkeken naar je uit. 15. Schemi mochen eilon nif alwe jatsa gan eide Dat van deze mochen wordt ge, gemaakt we en verschijnt. Gan eiden na het de, de, hogere paradijs. Gewoon horen, straks komt alles op in orde. Shesam dat daar zestien shruim, sadikim gmurim, achosim barak dat daar verbleven de volmaakte, rechtvaardigen die op die uh, uitkeken, die uh, en steunen op de gezegende. Dus die al hun hopen en al hun hun uh, koesteren op, uh, als het ware, op de Dat dus betekent maan kunnen opbrengen zo hoog dat, zij, uh, dat het de maan reikt tot de, uit, het hogere paradijs. 17. Dus hogere paradijs, dat is uh, wat hij noemde dan, dan tot de jesodot van de aboehima de man dat reikt tot, uh, tot de tot die jesodot, tot de jesod tzadik en tzadik, jesodot van de aboehima, dan kunnen ze direct ontvangen van de jesodot van de aboehima, kunnen ze dan, dan ontvangen dat primair licht. En dat is de goedheid. Dat is wat hij nu ontdekte. En dat komt, zegt hij, door omdat hun man van die Volmaakt het zadikin rechtvaardigen eh, eh, reikt tot de Atik, en daarmee kan Ziwoek gemaakt worden op de wat hij vertelt ons eh, op de daar op de magoed van de Atik. 17. We en dat wil zeggen. Wie zijn die? Wie zijn die volmaakte rechtvaardigen? Kijk wat hij zegt We Waar dat wil zeggen. O tannen de shamot, goed opletten. O tannen de shamot, die deze zielen, die zielen, de zielen van de Beni ben de zielen als, kijk, de zielen als de zielen van ben Yaho ben Let op wat hij zegt ons. 18, we gaan doen, hè, enzovoort, en dergelijke, er zijn niet, de hij was niet de enige, eh, eh, ben je maar dat soort uitzonderlijke zielen, zie je dat, zij kunnen rekenen tot, atik maar niet alleen rekenen, met hun man, wat ik had gezegd, maar dat die zijn al, daar, dus niet dat zij alleen maar ontvangen daarvan dan, op een afstand, maar dat zij kunnen ook bereiken de attic zelf. En dan vanuit de attic ontvangen dat. Iedereen begrijpt het? Dus er zijn verschillende manieren van ontvangen van licht. De ene kan komen tot de attik zelf. En daar bekleiden de attic En dan direct van binnen ontvangen al dat goedheid. Dus dat is dan primaire licht. En bijvoorbeeld andere, ook wij kunnen, als het ons... Uh, als wij de mazel uh, zullen hebben, als wij we werken aan onszelf, dan kunnen wij ook ontvangen van de uitdik. Zelfs wanneer wij niet komen aan de uitdik, niet komen tot de uitdik, wij kunnen dan op de afstand wel ontvangen. Dan, dan kunnen wij bij onze eigen uitdik binnen aan onszelf aanwakkeren, van ons, onze trap treden, wat, wat het ook mag zijn. En Attik van Attik kan ontvangen. Met Hasidim. Huh? Met Hasidim, met maar hier zegt hij hier, dan in een hogere paradijs, dat is mogen. Mm -hmm. Maar wij moeten natuurlijk, wij moeten dan Hasidim. Terwijl zij kunnen, kijk. Ze zullen zien, ja, maar de mogen, zij ontvangen dan mogen, daaruit ontvangen ze dan mogen. Ze zo goed, lekabel, mi aziwu ka gadoolde kijk wat die zegt ons. Dat deze zielen, zoals beniahu ben, ben Yada en dergelijke zijn waardig voor zijn waardig om eh, van de grote zivouk van de atik te ontvangen. 19, Hamekobaats, welke zivouk van de atik amekobats wordt verzameld Mikoel Eloah mogen, van al deze mogen, de shite al niet van de 6000 jaar uh, van de schepping. Begrijp je? Kijk, zelfs de mens, zo'n ziel kan, uh, kijk, zo'n ziel van ben ben jahu uh, verschijnt hier op aarde in de tijd van David. Okay. In de tijd van David, hoe het, is dan, uh, oké, okay, 3000 jaar geleden. Ik zeg het zo maar. Dan, nou, het is toch wel drie, dan is het pas de helft van de, van de 6000 jaar van de schepping. Ja? Hoe kan dan, hoe kon, hoe kon dan de ziel, zoals de ziel van Benyahu Ben, ben ja, 3000 jaar voor de finish. Ja, voor de finish. Hoe kon hij dan dat zoiets ontvangen? Hebben gezegd. En terwijl dat, dat vanuit dat zivouk, van de overkoepelende Zivuk, van de grote Zivuk, van de Atik, hoe kon hij dan verzameling van dit zivouk, dat verzameld is, verzameld alle mogen van 6000 jaar, hoe kon hij dan ontvangen van de 3000 jaar, waren er nog niet, er waren alleen maar 3000 jaar. Dus nog 3000 jaar nog niet gekomen uh, van hen, zivoukim zijn nog niet geweest. Hoe kon hij dan uh, dat ontvangen? Omdat het totaal aan alle Zivugim is, het totaal aan alle man wat hier op aarde zal worden, zal moeten worden uh, opge opge het, op zal naar boven moeten gebracht worden, is natuurlijk... Uh, ...een vastgegeven. Vast het is dan een kritieke massa... Dat, ...waarbij dan geen... ...gmaar geen uiteindelijke correctie kan komen... ...alvorens die de kritieke massa aan al die... ...al die uh, gebeden, alle zuchten... ...en alle vragen, verlangen, ellende... ...van alles wat er hier op aarde is... ...dat het omhoog komt... Dat is een bepaalde gegeven dat vaststaat, hoeveel het moet zijn. Want dan wordt het dat zo'n man uh, in die mate dat het genoeg is om, uh, om zwoek te maken daarop met het hoge licht waarbij het licht in gedaan zal komen. Dus in principe dat uh, zo'n ziel als deze benjaar, uh, ben Yahoo ja, Ben ja, van, die, van, het, die van het niveau is, hoeft niet te wachten totdat al die 6000 jaar zullen voorbij gaan. Ja, hij kan het zelf emuleren als het ware in zichzelf uh, opbrengen naar boven al dat licht uh, en, en het licht van de Gmartikun aan te trekken, aantrekken. Dat is ook wat, dat is ook wat, uh, eigenlijk, het is ook trouwens wat, wat Josje zei, nee, trouwens, precies hetzelfde. Josje heeft ook uh, zo gedaan, Josje ook, heeft alle ellende op zichzelf gelegd, alle ellende van de wereld heeft hij op zichzelf gelegd. Wat betekent dat? Men begrijpt niet wat het is. Dat is erg, het is echt, dat is, wat is, dat is precies hetzelfde. Dus alle ellende, dus alle van de, alles wat de wereld, alle zonden op zichzelf gelegd had, van de hele wereld, van alle tijden, op zichzelf, natuurlijk op het niveau, alleen op het niveau van, van, van en niet van de gmartikun, maar het is, in principe is het alles, potentieel heeft hij op zichzelf alles genomen. Ja, wat betekent dat? Alle man die, alle ellende als het ware. Alle mannen en alle verwachtingen. En alles. Eh, aangenomen. Eh, zonder. Eh, tegenstribbelen. En dan op die manier. Kan men. Op. op kan men komen. Tot die. Tot die top. Tot de absolute top. He, begrijp je dat? Anders. We, we iemand die vecht wij moeten wel vechten, het is altijd gevecht, het is altijd gevecht, het is altijd, het kan niet anders, zonder gevecht tussen het geloof en, en verstand, beide moeten aanwezig zijn, maar de mens moet overwinnen, dat is wat de overwinning, dat is wat hij ook zegt. had gezegd, dat ik heb de wereld overwonnen, betekent, al die, alle drukte, alle uh, gravitatie weten alles wat hier van op aarde zwaar van al die aviyoed heb ik op mij gelegd. Dat ja, is, is de overwinning. En dan kom je tot de ketter. Dus de man wat, uh, kon die opbrengen naar de ketter. Zo so ook. Rabbi Shimon is ook, uh, kijk nou als uh, je leest, we zullen leren dat later over de, de zoger later uh, ook op welke uh, wat over hem gezegd wordt, dat natuurlijk is het niet uh, alleen materieel, maar uh, dat hij dertien jaar in de grot was. En dat hij en zijn zoon, dat alles was versleten. De kleren, kleren, de kleren waren versleten en ze hadden allemaal wonden op hun, op hun lichaam. alles en, Maar ze konden dan Torah niet leren, nakt. Ze voelden dat ze, ze waren naakt. En waren vol van alles, het hele lichaam, het lichaam was vol van wonden. En hadden ze dan met zand zichzelf nog bedekt, zichzelf met zand, om niet naakt te, te leren. Dat zijn dingen die echt, echt uh, allemaal dingen die dus, die, dus niet zelfkastijding, maar opleggen op jezelf. Uh, alle man eigenlijk, wat de, alle ellende, uh, als het ware, alles opleggen op zichzelf, om uh, te versnellen, als het ware, op een persoonlijke vlak, versnellen, de Gmartikoen. Dan konden kon ze dan persoonlijke Gmartikoen bewerkstelligen, en daarmee natuurlijk ook een geweldige uh, impact maken voor de hele wereld. Uh, twintig. En nu goed op, goed, goed opletten wat je ons nu gaat vertellen. Vele dingen natuurlijk vaag zo so, klinken in onze oren. Het is stap voor stap, het is even aan tasten. Het is zo, het geestelijke is niet voor de hand liggend. Het is steeds zien dat, proberen dat te zien op de boom, achter, op de achtergrond van de boom des levens. Steeds, waar is dat? Aha, zie, zie, op die manier steeds, dat. en als je dat niet, als sommige dingen niet kan, gewoon aannemen, aannemen, aannemen, aannemen, betekent dat het komt in jou, het is nog niet tot bewustzijn gekomen, maar het is wel in jou is het gekomen, en dan zal het zijn weg uh, doorboren, vinden, zal de weg maken naar de onthulling. Altijd komt eerst verhulling en daarna onthulling. Dus niet bang zijn voor verhulling. Als je voelt dat het verhulling is, geweldig, dan weet je dat, eh, dan weet je dat het al onthulling komt. En dat, dat geloof moet je dat opbouwen in jezelf. Dat je weet dat het zo is. Dat is iets wat, dat is niet te koop. Maar dat moet je dat gewoon oefenen. Dat steeds vertrouwen hebben. Vertrouwen, absolute vertrouwen hebben. Want het gaat om jouw narangai. Jij ontvangt door dat vertrouwen. Door dat absolute vertrouwen. Jij ontvangt dan jouw, de hele bedoeling dat jij ontvangt jouw naranjai van jouw neshama. Dan, heb je het is niet wat jij begrijpt, maar wat jij ontfangt. je ontvangt, je moet je ontvangen. De hele Naranjai van de neshama. Dat is wat de mens moet doen hier op aarde. En hij zal ik ook zal straks ons geweldig zal vertellen hoe dat zit. Dus wat, wat is Naranjai van mijn neshama? Je moet ontvangen wat? Naranjai de nefesh, ja? dus alle vijf lichten van de nefesh. Daarna naranhai van de Roog en Daran van de Neshama. Klaar, dan ben je klaar. Ja. Waarom is dat zo? Waarom alleen van drie? Alleen niet, niet van Ichai en Ichida. Wij zijn een product van wie? Van de Zon. En Zeiran heeft de hoofd. Ook niet. Hij heeft ook niet. Hij heeft alleen maar ook weer. Precies. Dus alleen Chassadim. Dus ook net zo. Wij zijn een product van hem. Het is, het is helder en in zijn helderheid natuurlijk zitten we wel uh, dingen die als het ware bedekt zijn. Maar het is een goede bedekking. Als wij horen en voelen dat het bedekt is, dan is het niet geheimhouding, geheimzinnigheid. Maar het is bedekt omdat wij nog geen, op dat moment nog geen kracht hebben om dat uh, on on in on Hulde vorm te zien, Zap, stap voor stap maar vertrouwen moet het zijn twintig, let op na de eerste punt we da. en dan het tweede punt weghalen alsjeblieft, dat moet het niet zijn we da, en she makon menohatan she aneshamot nikra 21 kan eden en nu goed opletten wat je zegt ons nu gaat hij ons onthullen weer. Dingen. En altijd letten erop wat hij zegt. Soms, dan, wanneer je voelt dat hij onthult dingen, oh, ja, daar moet je echt at, uh, alert blijven. En weet, hij zegt tegen de le lezer: Je makom dat de plaats van het rusten, de rustplaats, makom is plaats en men uh, is van rust van hun rusten. De rustplaats, maar niet, een, niet, een, niet als een, begrafenis, ja, een begrafenisplaats, maar de plaats van het, waar de neshamot, waar de zielen rusten, heet Gan Eden, heet Paradijs. Zie, het Paradijs is de plaats, virtueel plaats, virtueel betekent, dus, ik zeg het alleen zo, so virtueel plaats, de plaats waar de ziel rust, dat heet ganeid dus het paradijs. 21. Wie is gaan Eden ha er is een paradijs, het paradijs, een aards paradijs. En gam gaan Eden het welke aardse paradijs heet even heet ook uh, de, uh, de lagere paradijs, het lagere paradijs. We We je het wak, en dat is het aspect wak. Wak betekent dus, net als ze hier aan Pien, wak, zes Dus een lage, het lagere paradijs is het aspect van zes dus daar waar men, men zes tienden ontvangt, dus, um, Chassidim. we eens dan eden één miljoen en er bestaat er is een het een het hogere paradijs, een hogere paradijs, een hogere paradijs. Dient vinden. Schepen gar garrel gaan naar Wat is het hogere paradijs? Dat is het aspect gar van het paradijs. Nog een keer. Er is dus er is bestaat is A paradise, Lacher paradise, Lacher paradise, and it higher paradise. Lacher paradise is not so. It's not as thin as the upper one. Lacher paradise is, alleen maar 16 as zes Vak, as, as, as, as, Tinde van de as, van de as, van, de paradez, van de and the as, as, as, as, het hogere paradies, hoger paradijs is het aspect gar van het paradijs. Dus goed opletten. Er is eigenlijk één paradijs. Maar dat paradijs is net als tien sferot. Ja? Het lichaam van, de, van, de, van, van dat parzoef heet lager paradijs. En dat is zes van de, uh, van, of zeer en van het paradijs. En de garde, die eerste drie sferot van het, van hele van het paradijs, algemene paradijs. Dat heet hoger paradijs. Oké? Okay? 23. Wechol an eschamot. 24. Shrujot rak bagan eden atachton. Ela brezhe jarge. 25. We schapte, o oh lot, legan eiden heilion. We achar kacht, 26, lime komaan. Let op, hij ons vertelt. Uh, we holen de shamot, en alle zielen. Kijk, alles wat hij ons is hier, wat we hier op aarde hebben, en onze relatie tot de plaats waar de bron van onze ziel is. Krijg je? Dat is de verbondenheid tussen ons, altijd kijken we naar vanaf de mens die hier op aarde is. Dus wat hij ons vertelt, let op, we golen in shamot en alle zielen, 24, schrooed, raakbegaan, en het achtoon, die uh, verblijven, oftewel Rusten, berusten, rusten alleen uh, in, de, in het lagere paradijs. Dus alle zielen die zijn normaal, die zijn uh, rusten in het lagere paradijs. Of verblijven in, in het lagere paradijs. Dus in het, in het lagere paradijs is de bron van de zielen. Ela, maar, let op, maar bij bereshe, de op de nieuwe maanddagen. Ja, op de nieuwe maanddagen. Dus elke maand hebben we een nieuwe maand. En op die dag, we en op de dagen van Shabbat, o Lord, die zielen, stegen op, naar het bovenste, legan eeden naar het bovenste, uh, Gaan eden naar het bovenste paradijs, oftewel uh, verkrijgen gadloed, zie dat. We agertagen en vervolgens, dus na, dus na afloop van nieuwe Nieuwemansdag of een Shabbat, gozrotelen me komen, keren ze terug naar hun plaats, naar hun plaats in het lagere, lager, het lagere paradijs dat is normaal, dat zijn wij allemaal, ja dat, dat zijn de overgrote de, de meeste zielen die zijn zo dat, op dat normaal hij bedoelt natuurlijk de, kijk, de ziel blijft hier op aarde bij elke mens en zijn bron is in het lagere paradijs daar is de bron, de bron van, de, van de ziel maar op de nieuwe, nieuwe daags nieuwe, nieuwe, nieuwe maandsdagen en shabbat doet er niet toe of iemand euh, doet, doet of niet, is altijd zo dat dan wat hij doet met, met shabbat of die doet niet shabbat, natuurlijk, beter actief te, te doen niets. Maar, maar dan elke ziel dat, dan stijgt de ziel naar in die dagen, want daar is het op, dat is dan op die dagen is het opwekking opwek van boven en dan die zielen, die stegen op eventjes naar, de, naar het hogere paradijs. En er is niets, niets verdwijnt in het geestelijke. Dus steeds wanneer men opstijgt naar het hogere paradijs, men verkrijgt daar natuurlijk de kracht en alles aan. En dan, na, na de nieuwe maanddagen en, en shabbat, de zielen keren terug naar, de, naar het lagere paradijs. Dat is... Normale ziel... De meeste zielen... Die, hier, die er zijn. 26. En natuurlijk zijn dat allemaal... Normale zielen. En normale zielen... Dat is in de overgrote meerderheid allemaal... Hebben wij nodig? Wat? Het ligt chassadim. Wij kunnen niet anders. Wij hebben chassadim nodig. Alle, alle zielen... Die wat zoals wij zijn zoals normale ik bedoel zielen die niet als, als van het kaliber van niet van ja kaliber niet van een kaliber van ben Yahu ben Yehoyada van Joshua, van uh, Shimon Bar Yochai van Ari van uh, en en uh, andere er zijn ook niet veel maar die dus die hebben nodig de Chassadim, het licht Chassadim. Wij kunnen niet anders, we kunnen niet mogen ontvangen zoals uh, in het hogere paradijs gedaan wordt. Alleen op die dagen zoals Shabbat en Nieuwe maansdagen, daar is het opwekking van boven, niet door ons. Dan verkrijgen wij ook daar mogen, maar niet door onszelf, maar gewoon door de opwekking van boven worden de zielen, de bron, van de bron van de zielen, van het lagere paradijs, de zielen, die stegen op naar het hogere paradijs. Maar dan weer komen ze weer terug, na Shabbat, of na, na die, komen ze weer terug, naar het lagere paradijs. 26. En wij weten, dat wat is lagere paradijs, waarmee kenmerkt zich het lagere paradijs, dat is alleen maar wak. Wak, dus wak van het paradijs, dus is ook chassadim. Chassadim betekent: er zit wel wat gogma zit, maar wel verhuld in de chassadim. Dat is, anders kan dat niet. Als wij alleen deze kennis goed steeds uh, gebruiken, dat wij weten dat zonder chassadim kunnen we nergens, kunnen we niets oplossen, kunnen we niet creatief bezig zijn, kunnen we niet komen tot de vervulling. Dan corrigeren wij ons steeds. Het is niet zo so dat het zo so voor de hand liggend is. Elke dag heeft momenten waarbij waarbij wij een beetje uh, als het ware uit onszelf komen op een manier dat wij voelen dat wij niet niet goed uh, mee bezig zijn. En dan op die manier, op die momenten altijd denken om eerst rustig of gaan liggen of iets anders. Eerst chassadim opwekken in jezelf, dat is werk. Dat doet ook pijn, vaak. Want als je dan buiten jezelf voelt dat jij hard bezig bent met iets, en dan moet je chassadim, chassadim betekenen dat jij, net zoals dat jij al die steentjes die je hebt uitgegooid, gaat even, dat jij haalt ze weer terug naar je hart. En dan Gassadim, wanneer Gassadim al zijn, of jij ervaart Gassadim, betekent dat jij al, al die krachten, jouw hart is weer op zijn plaats. Ik bedoel, jouw hart ga je voelen, warmte, et cetera, dat jij uh, ben, bent jezelf. Dat moment. Ella, kijk wat je zegt, 26 Na de punt. Nog ja. één zinnetje nog. Ella is de eerste Hideus Gola. Eén zinnetje. Maar, maar er zijn wel de enkelingen, de enkelingen van. de zeer speciale enkelingen zijn. Eh. Eh. Ze zijn een man de de, de plaats van wie de plaats is in het hogere paradijs. Ja, dat we, we, we hebben gezegd wie dat is. We, Allah, Abara, Rabbi Shimon, Raiti, Bnei, Aliyah, Shem, Muatim. En over hen had gezegd Rabbi Shimon. Dat e, Raiti, ik heb gezien de Bnei, Aliyah, ik heb gezien de zonen van verheffing. De zonen die die van Aliyah, van de opstegen, ik heb gezien, de zonen van het opstegen, dat die weinigen zijn. Dat bedoelde hij dan, Ravah Saba en die andere enkelingen, die die, die kracht hebben, waarbij zij, dat zij van het hogere, behoren bij het hogere paradijs. Dus zij hebben dan eigenlijk, uh, we zullen zien voor de na de pauze wat de specials zijn.